Op Philips Hue Smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de App. Het zijn de. Hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, uh, hebben. Hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben: zoals DOF en AXDOESH, Hand en Body 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds.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 Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. 1 minuut over 11, goedenavond. Het Q-Music Nieuws krijg je van Daan Langkamp. Goedenavond. Iraniërs in Nederland kunnen nog maar moeilijk geloven... dat de geestelijk leider van Iran dood zou zijn. Amerikaanse president Trump heeft zojuist gezegd dat hij niet meer leeft. En Israël beweert het ook. Maar de Iraanse regering bevestigt zijn dood niet. Het nieuws zorgt in Teheran en bij Iraniërs hier al voor blijdschap... omdat de Ayatollah met zijn regime het land met harde hand regeerde. Trump heeft vandaag gebeld met de leiders in het Midden-Oosten... en naverbaas Rutte over de aanvallen... Wat hij daarover precies heeft gezegd is niet bekendgemaakt. Intussen bestookt Iran Israël. Onder meer in Tel Aviv zijn vanavond een aantal raketten neergekomen. In Rotterdam is een zorginstelling deels ontruimd vanwege een vreemde prikkelende lucht. Mogelijk was die lucht afkomstig van een vat in een schoonmaakhok. De brandweer heeft dat vat nu naar buiten gebracht en onderzoekt wat er precies in zit. De bewoners die hun huis uit moesten worden in de buurt opgevangen. Fortuna Sittard heeft in Nijmegen ruim gewonnen van NEC, de nummer 3 van de eredivisie. Het werd 3-2. Er was een hoofdrol weggelegd voor Moi Hatare, die zelf scoorde en een assist gaf. Eerder vanavond won PSV in Almelo met 3-1 van Herakles. En Heerenveen versloeg Sparta. Dan nog het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 4 graden vannacht. Morgen start mistig, daarna wordt het zonnig en 10 tot 14 graden. In de middag meer kans op regen. En tot zover het aan, P-nieuws. Dankjewel, Daan. Dankjewel, verkeerd gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel, flitsers. Je moet opletten op de A2 tussen Maastricht en Echt, De hoogte van Meersen bij 251,8. Op de A4 Berg-op-Zoombergse grens bij 242,2. Op de A7 Dracht de Herenveen, ter hoogte van Ter 155,6 daar. En de laatste, dat is de A12 Zoetermeer-Gouda. Daar staan ze bij Blazwag, bij 19,5. Joey van der Velden. Ja, kan je een ontzettend grote hit uit de 90's herkennen als die achterstevoren wordt gedraaid? Dan gaan we zo meteen even testen naar Charlie en Mental Theo. 90's en zeros. 90's en zeros hits. I can't stars tonight. Then tell me what they say. 90s en Zeros met Charlie Ley en zijn Mental Tio Stars. Zometeen Adele Chasing Pavement. Rewind the 90s. Eerst wil ik even een klein spelletje met je spelen. Ik laat je een hele grote hit uit de the 90s horen. Maar dan achterstevoren, als je weet in welk liedje het gaat, grijp dan je telefoon en stuur me het antwoord. Oké, okay, ben je er klaar voor? Want hij is best wel pittig vanavond. Daar komt Zo, hallo. Gebeurt er allemaal? Nou, uh, is te doen. Zeg ik dan maar uh, hoopgevend. Je bent uitgenodigd om een uh, berichtje te sturen in de Q-Music app. Ik zoek titel en artiest van dit 90's meesterwerk. Op het spel vanavond, het Q-Music prijzenpakket. Dit is de game. Raindown on me.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 It's Heroes, Adele, Chasing Peter. Rewind, de 90s. Ik zeg, handen op elkaar voor Clarinda. Hoi, goedenavond. Goedenavond, welkom in de show. Jij hebt net echt liters water heb je gedronken, want... <laughs> ja, ik uh, was uit eten en, nou ja, misschien herken je dat wel, maar het, het was deze keer zo zout dat ja. ik... Uh, ja, ik herken dat wel. Maar dan, het het wel. Wel lekker, hoor. Maar dan uh, toch op een bepaalde manier uh, veel zouter dan dat ik thuis eet, zeg maar. Ik word er ook wakker van als ik heel zout heb gegeten. Ik dus ook. Oh, maar je dacht ik ben het alvast een beetje voor door nu alvast een paar liter weg te af <laughs> ja. Ja, <laughs> ja, misschien zit het ook wel tussen je oren of zo. Maar als je dan in je hoofd hebt gehaald dat het dan heel zout is, dan wil je ook extra water drinken. Dat heb ik ook. Dat is ook zo. Um, ja. Nou, welkom bij uh, Rewind de 90s Je hoort net een liedje uit de 90s in ze achteruit. We gaan nog even luisteren. Een toestand. Ging bij jou meteen een uh, lampje branden of niet? Ja, eigenlijk meteen. Ik hoorde de eerste twee seconden en toen hoorde ik al iets, te, leek ik al iets te horen van Rhythm Meen of je the it? Night? Ja, 100%. Nee, zo snel al. Oké, okay, ik, ja. ik dacht hij is te moeilijk. Uh, want wie is het en wat is het liedje? Is, uh, dit was achter voren Rhythm of the Night van Corona. Laten we even luisteren. This is the of the night. Yeah! Goed gehoord, hoor. Yes. The Rhythm of the Night. Oh. Uh, dat betekent dat je het uh, Q-Music prijspakket krijgt. Yes, wat en, leuk. En nog een ander ding. Nou? Dat ik het liedje ga draaien. Heel graag. This is the Rhythm of the Night. Home 90s and zeros hits. 90s and zeros hits. Q. Tell me baby girl. Cause I need to know. Q Music 90s en Zero's hits. Ik uh, dacht, uh, weet je wat? Ik organiseer zo meteen een battle tussen twee liedjes. Dat zijn er wel twee liedjes uit de Zero's en de 90s. Uh, dus ik dacht, misschien is het wel leuk om even een categorie daar uh, aan te knopen. Dus ik ga een slinger geven hier aan de computer. Dan komt er een categorie uit. En dan zoek ik dus een, een liedje uit de 90s en uit de Zero's. Oké, okay, daar gaan we welke categorie eruit komt. Categorie. Oh ja. Leuk. Categorie zomers. Categorie zomers. Uh, weet je een, een liedje uit de 90s uh, of de Zero's met een zomers tintje? Uh, pak dan Q-Mescap even uit je binnenzak en stuur me je favoriet. Wellicht zit hij dan zo meteen in de battle. En deze hoor je sowieso One more time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 Tonight And the people They were dancing to do the music vibe, And the boys Just the girls With the girls in their hair While they shot to men Who just said The way of I'm gonna go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 free one more time This just have a feeling so free we're going to celebrate celebrate the dance so free one more time This just have a feeling so free we're gonna celebrate celebrate the dance so free one more time This just have a feeling so free we're going En de vraag is welke van de twee wil je dat het wordt? Welk gaat het worden? Eén liedje uit de 90's en eentje uit de zeros. Categorie die net uit de computer kwam zomers. Uh, thanks voor uh, aan iedereen die een suggestie heeft uh, gedaan in QM's Gap. Alles wordt uh, gelezen en gezien en ook in overweging genomen. Uh, over de Q App gesproken, uh, dat is trouwens ook de plek waar je zometeen kan stemmen op de poll. Ik heb een muziek aan al gestart. Je zou al kunnen kijken. Je kan trouwens ook even wat inspreken. Druk je op het microfoontje. Oké, okay, daar komt hij. De uh, 90s die komt vanavond van Ruud van Diepen. Ricky Bachter, uh, Live la vida loca. Ja, uh, Pitbull nou, I know you want me. Van Marsha Bonen, oftewel de Zeros is dat. En de vraag aan jou? Welke moet het worden? Ricky Martin met and La Vida Loca. Pitbull, I know you want me. Je hebt een kleine, even kijken, vijf minuten om te stemmen. En ik check de poll even. Ja, Pitbull loopt echt ver uit, ver uit. Genesis McQueen. Jesus, he knows me. You see the face on the TV screen. you every see the face on the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 Way well, I'm looking at you, whatever Keep looking at me Just scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing I Feel good, right? Aren't you sick of the same thing? They say so when so is dating, Love you or they hating when it doesn't matter anyway. 'Cause we're here tonight. Ik about nooit dat het way zou kind of right? yeah. no. Ja. Gaat hij gaat hier altijd nog een heel verhaal houden. Denk ik, ja, wanneer is mijn beurt dan? Justin Timbleak bij Q. Like I love you. Q Music, 90s en Zero's hit. Ik dacht uh, leuk om een battle te organiseren tussen die twee waanzinnige decennia. Een battle tussen de 90s en de Zero's. Categorie vanavond zomers. Keuze werd bepaald door twee Q-luisteraars. Dank je wel nog. Uh, je kan in de Q Music app uh, kiezen uit je favoriete liedjes. Uit de 90s was dat van Ruud van Diepen. Uh, Ricky Magde met Live Le Loca. Doe maar Pitbull. I know you want me. En de vraag is, ja, wat is het uh, geworden? Dankjewel trouwens als je hebt uh, gestemd. Als je hebt geklikt op de poll kwamen ook nog een paar appjes binnen. Chantal Vos die zei Pitbull sowieso. John Wachter zei Pitbull moet het worden. Uh, Wies de Haan zei ik ga voor Ricky Martin. Met 59% van de stemmen is het overduidelijk Ricky Martin geworden. Zeg ik. Oh, <laughs> zo. En ik mag rook zijn. <laughs> nou, nou, nou, nou, nou. Uh, Gozer, hoe gaat het? Het gaat goed. Hoe gaat het met jou? Uh, ook oh goed. Ook goed. Ook goed. Ik, ik hoorde belangrijke zaken vannacht. Nou, ja, ik mag nog uh, tickets weggeven Pommelien Thijs. Jij hebt haar live gezien. Ik heb haar afgelopen vrijdag. Was dat gisteren? Ja, dat was gisteren Ja, was gisteren, gisteren, nog. ja, ja echt. Uh... Ik, ik hou mijn dagen niet meer bij. Maar het, ik was er gisteren in avonds live bij. Dit zijn dan weer tickets voor de Ziggo Dome, want ja, het Pommelin Thijs niet tenminste. Ik ben zelf heel groot fan. Ja, ja leg even uit de magie van Pommelien Thijs uit, want jij bent echt een groot fan. een dus ja, en alles. Ik vind dat zij waanzinnige poplietjes schrijft, met ook nog eens een maatschappelijk randje vaak. Ze kan ongelooflijk goed zingen, dansen, acteren. Ze maakt haar eigen outfits. Mm Het -hmm. is echt een all stare. ster. Ja. En wat maakt dat haar live dan zo goed? Uh, nou, ze speelt sowieso altijd met band. Mm -hmm. En dat zit gewoon